1 uur, Jurij Stubinitski met het NOS-journaal. In de Poolse stad Poznan zijn fans van Kroatië slaagsgeraakt met de politie. Voor de wedstrijd tegen Ierland bekogelden ze de oproerpolitie... met stoelen, flessen en vuurwerk. Drie relschoppers zijn opgepakt. Toen agenten op een plein een Kroatische fan arresteerden... sloeg de sfeer om en vielen ze de politie aan. Op het plein stonden duizenden fans van Ierland en Kroatië. Eerder op de dag was het ook even onrustig in Poznan. Toen arresteerde de politie veertien mensen... De nationaal rapporteur Mensenhandel heeft moeite met de aanscherping van de bedenktijd voor slachtoffers die aangifte willen doen van Mensenhandel. Dat zei rapporteur Detmeijer in Karo Brandpunt. Slachtoffers kunnen in de bedenktijd tot rust komen en niet worden uitgezet. Minister Leers wil de bedenktijd van drie maanden aanscherpen, zodat die niet kan worden gebruikt door mensen die langer in Nederland willen blijven. Detmeijer vindt dat de overheid ernstig tekortschiet. Bij de parlementsverkiezingen in Frankrijk lijkt het linkse blok af te steven op een overwinning. Volgens de eerste prognoses heeft de socialistische partij van president Hollande samen met de Groenen en de Front de Gauche 31 tot 35 procent van de stemmen gehaald. Dat is genoeg om met steun van andere linkse partijen uit te komen op een absolute meerderheid in het parlement. Volgende week zondag is de tweede ronde van de Franse parlementsverkiezingen. In Nigeria hebben militanten aanslagen gepleegd op twee kerken. Daar zijn zeker drie doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Boko Haram heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. De islamitische terreurgroep heeft de afgelopen maanden diverse aanslagen op kerken gepleegd. Het geweld in Nigeria heeft dit jaar al meer dan 500 mensen het leven gekost. Het weer, vannacht toenemende bewolking en regen. Het is zo'n 10 graden, ook overdag bewolkt, af en toe regen, mogelijk met onweer wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jo-Janneke van den Bergen. Ja, welkom terug bij Echte Janne, de radio-show van Pound. Ik ben Jan Heemskerk... En ik ben Johannek van den Bergen. Ja, wat Jantje Roos zit nog steeds met een haakcamping in, uh, in, in de Spijt. Echt beeld heb je op echtejannen.nl. Op Twitter is Janne. En je kunt straks gratis bellen met 0800 voor wat een geleutere de stelling van vanavond is. Als we Bert van Waarwijk nu ontslaan, winnen we alsnog het EK. Maar nu eerst. Ja, precies. Onze hoofdgast van vanavond. Martin Chimek is nog altijd. En hij heeft natuurlijk in principe verstand van alles. Ook van vrouwen, ook van armen. Hele allemaal. Handschudden. En vandaar dat we hem gewoon doorgaan met hem ondervraag. Wat was dat nou net, Martin? Wat? Ja, dat gruw met die hand. Leg even uit. Dit was. Moest die arm nou soepel vallen? Of was je bang dat ze. Jij hebt. Wij leven in een tijd. Van doen. Hè? Dus ja. de, de, de, al die managers bij die banken, dat zijn doeners. Dat kan je aan, aan ze overlaten. Ja. Dus hele maatschappij doet. En dan heb je ook iets laten gebeuren: niets doen. En vandaag is veel groter probleem niets doen dan iets doen. Dat lijkt wel tegenstrijdig, maar kijk, tennis is een. Constante overgang tussen doen en niets doen. Dus je bereidt je voor op de slag, maar op het moment dat, dat je die slag begint uit te voeren, dan laad je die aanvallen. Je gebruikt iedere keer weer de zwaartekracht. Daarom kan dat zo regelmatig gaan. En dat gebruik van die zwaartekracht onder die stress en in die, in die omstandigheden, zo snel achter elkaar. Dus je, je moet heel hard werken en toch moet je, zijn er constant momenten wanneer je het moet laten gebeuren. Daarom is het zo moeilijk. En daarom, en dat is wat bijvoorbeeld managers totaal niet kunnen. Als je deze oefening, die Joanneke heel goed deed, moet ik zeggen. Als je dat aan managers laat doen, dan is het echt lachen. Je weet niet wat je ziet. Je weet niet wat ze zien. Die, die, die gaan met die arm naar beneden als een soldaat. En dan gaan die andere managers zien ook wel dat dat niet klopt. Dus die gaan op een gegeven moment dit doen. Die gaan die denken: nee, die moet toch bungelen, die arm. En dan gaan ze doen alsof die bungelt. Dan gaan ze dit doen. Je gelooft niet wat je ziet. Ik heb dat wel eens uitgeprobeerd geprobeerd met zo'n groep. En, uh, en dan ik, dat vond ik interessant bij Johan. En Kij, dat ik, echt, uh, ik ben blij dat, dat je dat goed deed. Dan dus zijn toch wat nader tot elkaar weer gekomen. Nou ja, nee, maar dat hoeft ook helemaal niet. Dat is ook niet. Kijk, mensen hoeven niet nader tot elkaar. Mensen moeten nader tot zichzelf komen. Dat is absoluut waar. Ja. Ja. Dat is een mooi wijsheid. Ja, ja. Het mooiste van vanavond. Ja. We gaan naar een andere waarheid, namelijk dat de SP de grootste partij is momenteel, Martin. Wat vind je daarvan? Nou ja, kijk, ik, ik, ik, ik uh, mm, volg uh, Nederlandse politiek dus niet. Ik volg Italiaanse politiek. En ik heb alleen de, zeg maar, in, eerste indruk van... van... Uh, uh, van Voorman. Emiel Roemer, rumor ja, over, ja, ja. ja, nou ja. Ja, best lieve man. Maar als die, zeg maar, een beroep had... Dan zal ik zeggen, ja, als die slager was, zou ik bij hem misschien kopen vlees. Of als die, uh, ik denk, ik, ik zie niet in hem ambachtsman. Dat zie ik niet in hem. Uh, uh, maar misschien kan ik me vergissen. Maar ja, ik... Hij was uh, leraar, hè? Ja, hij was leraar. Ja. Dus misschien daarom... Ik ben niet gek op leraren. Hé, hey, maar uh, waar ben je eigenlijk van, uh, Martin, qua, qua politiek? Qua politiek. Ben jij, ben jij helemaal niet? Ook nee, ik tv, heb nog nooit politiek, gestemd in Nederland. Nee, nee, nee dat, zou ik ook niet, dat ga ik ook nooit meer doen. Want ik, ik ben eerste generatie. Hè. Dus ik ben eerste generatie Nederlander. En ik vind dat mijn kinderen een keertje mogen stemmen als ze willen. Ik hoop dat ze willen. Maar ik, ik voel me hier gast. Daarom vind ik zo'n situaties als net dat ik een oordeel over iets moet geven, vind ik moeilijk. Omdat ik heb natuurlijk heel veel aan Nederland te danken. En ik voel me... Eh, ik, Nederland heeft heel veel voor me gedaan... En, en ja, ik ga niet voor jullie bepalen wie hier moet regeren. Dat weet ik gewoon niet. Dat is, misschien zie ik dat fout. Maar ik, voel, ik ben gewoon gast. Maar als je wel zo. Je hebt waarschijnlijk wel gevoel voor bepaalde partijen, wie staat er dichtbij je? Nou, ik, ik, ik denk helaas dat het geen enkele moer oud Nee, dat Cynisme over politiek, nou, je niet. Nou, ik zeg Straks, en zeker binnen Europa. Kijk, de, de revoluties worden de, nou niet meer. Of, of, of uh, landen worden niet ingenomen met tanks. Die worden ingenomen met technische regeringen. En in Italië is dat al gebeurd. Daar zit een technische regering, Mario Monti. Mm -hmm. En uh, straks zit overal een technische regering. Die wordt bepaald door Europa. En door dus machten die we niet kennen. En die we ook niet zullen kennen. Maar wij zullen genoeg te vreten krijgen dat we ook niet echt werkelijk de de behoefte zullen hebben om die te kennen. Wij zullen gewoon eigenlijk... Uh, wij gaan terug naar de Daar Zijn we eigenlijk mee bezig? Alleen wij zijn gewoon volgevreden slaven... En wij hoeven ook niet zoveel te doen. Straks moeten we, als die crisis echt door, doorzet, dan moeten we iets meer te doen. Maar wij worden eigenlijk gewoon lulletjes roze water. En die politieke partijen zijn eigenlijk partijen Lopen voor... Krachteloze tijgers. Voor, ja. Maar als we niet tijgers. op de partij spelen, maar op de mens. Welke, welke man of vrouw zie jij dan het meest brood in die, die Nederland door deze zware tijden gaat, gaat trekken? Nou, dat is meer Niemand. op wie je minder irriteert dan op een ander. Ja. Aan wie, en wie erg jij het minst? Ja. Ik zal je vertellen, ik zat in Pauw, bij Pauw en Witteman. Daar zat ik, uh, om over Berlusconi te praten, over Italië. En daar zat ook een arme man van CDA. Uh, nee, hij was, hij was, hij, hij was CDA-kiezer. En hij was een ambtenaar, vrijwilliger, die trouwde mensen. In zijn vrije tijd, voor vergoeding van 60 euro, trouwde hij dan mensen. Dus voor geld deed hij dat niet. Hij geloofde enorm in familie, hij heeft zelfs heel veel kinderen gehad. Zo'n oude man, zo'n beetje lieve, beetje soekelachige man. En daar zat ook een mevrouw van de GroenLinks... Met veel te kleine jurk voor dat hele grote lichaam. <gognt También un Enough> <Trustee> en met een geverfde haar. En, en wie zou dat nou zijn? Nou ja, goed. Je weet gewoon, dat is ook niet belangrijk wie dat is. Maar die op een gegeven moment ging op die man timmeren. Want ja, natuurlijk, die man dat was schandelijk, dat hij niet homos wilde trouwen. Want die man zei, nee, ik, kijk, ik, het is niet mijn overtuiging, en ik vind dat niet eerlijk tegenover die mensen. Want die hebben toch recht, dat ze iemand trouw die daar wel in gelooft. Nou ja, ik kan het volgen, die man was in de zestig. Die man, he, he, he, dus ik stelde hem wat menselijke vragen om dat beetje, want zij zaten op hem te timmeren timmeren. En en zij bij dat vingertje en in hem en vreselijk. En Berlusconi was ook een lul En dat was ook vreselijke man. En wij zijn... En ik dacht, wat is dit voor een aparte vrouw? Wat is dit nou? <laughs> een en wij zijn <laughs> klaar. En zij komt meteen naar me toe en ze zegt: Meneer Schimmek, als ik klaar ben met mijn politieke carrière, wil ik ook naar Italië en dan ga ik met mijn man agritourisme openen. He, dan gaan we. Eh, sorry, agriturismo, nou, ja, zo agritourisme. Ja, ja, we ze. Een openen. hotelletje. En ik, zeg, okay, even even ik zei: Oké, ik, maar ik, ik, had, ik had dat echt helemaal gehad. Ik zei tegen haar: uh, Mag ik één ding weten? Waar ben ik getrouwd? Toen zei ze: In Las Vegas. Nou ja, toen dacht ik, ja. Kijk, iemand die in Las Vegas is getrouwd... Is, heeft verkeerd geblondeerde haar. is heeft veel te kleine jurk voor dat enorme lichaam. Het, gaat, het is, Alles is fout. Wil agritourisme in, in Italië hebben... terwijl Berlusconi is totale lul. terwijl hij representeert helft van de Italianen. Dus wat, wat zoek je in zo'n land waar helft van de Italianen niet deugt? Want als je, kijk, dat, is, dat was mijn punt altijd. Als je haat Berlusconi, dan moet je ook niet naar Italië gaan. Want het is... En ja, zo iemand, daar kan ik mij mateloos aan irriteren. Dat, dat, dat, dat soort mensen vertegenwoordigen. Andere mensen, dat vind ik belediging voor die, ja. voor die mensen die vertegenwoordigen. Maar mag uh, ik je toch even het vragen, maar, want dan hoor ik hier nou wel dus het regel door dat jij voor de weigerambtenaar bent. Nee, kijk, dat is, dat is, dat ik ben... Voor die man die daar zat, voor die sukkel met die kinderen, die lieve man die probeerde, die zo naïef was dat hij dacht dat hij kans zal krijgen in een televisie oud leggen. Dat hij dat goed bedoelt als hij zegt: Ik mag toch niet trouwen, twee homo's, terwijl ik, als ik homo zie, dan, ik, ik, geloof daar niet in, want ik geloof in familie. Dat mag, dat mag toch iemand zeggen? Wij zijn toch in het vrije land? En dan, dan mag, kijk, hij was vrijwillige ambtenaar, want die echte ambtenaar, die gaat het niet zeggen, want die verliest de baan. Ja. He, en die, die krijgen ze niet in die studio. En dan ga je op zo'n lieve sukkel die dat goed bedoelt... ga je timmeren van audio functie en timmeren... Ach jongen, dat is allemaal zo. Dit vind ik dat. dat show, ja, bedoelde show. En, en, en, en maken, verloren tijd vindt, en bang. En, en, en, en, en, en agritourisme in Italië. We moeten allemaal agritourisme in Italië ja. beginnen. Zeg, uh, maar waar het nu een beetje om draait he, in, in onze verkiezingen, dat is misschien wel even leuk om het zo te vragen. Mm -hmm. uh, het zit is, het is, het is een clubje met partijen dat zegt we moeten solidair met elkaar zijn mm -hmm. en liever elkaar. Mm -hmm. En de mensen die veel geld hebben, moeten maar wat minder geld hebben, want dan kunnen we de armoede en de zorg en alles oplossen. En je hebt mensen die zeggen: oh ja, goed, misschien maar al die mensen met een een beetje geld willen ook graag. Een beetje geld houden. Wat voor school ben jij? Nou ja, kijk, ik heb altijd belasting betaald. En ik heb dat altijd graag gedaan. En ik doe dat nog steeds. En ik, ik bedoel, ik heb dus niet gestemd. Maar ik heb altijd belasting betaald. En nooit belasting ontdoken. En, het, en, en dat vind ik gewoon prachtig. Als ik belasting kwam betalen, ben ik gelukkig. Omdat dat, dan heb ik goed verdiend. En dat vind ik goed. Dus natuurlijk. Uh, uh, uh, uh, ben ik voor belasting betalen? Natuurlijk, als je als jonge jongen geeft wat tennislesjes en je mag dat zwart doen, is ook fantastisch. Ja. Als je, begrijp je, dat bedoelde ik met die zwart geld toen we dat hadden over jaren zeventig hier. En over een, uh, dat die zwarte geld in maatschappij was. Verder, uh, ja, wat. Uh, solidariteit is natuurlijk vanzelfsprekend. Dat, dat vind ik vanzelfsprekend, maar. Je kan natuurlijk de mensen... de ondernemers moeten ook kunnen ondernemen. En uh, uh, je kan niet mensen... Want als je degene die moet investeren... als je daar alle geld plukt... Nou ja, dan kan die niet investeren, kan die niet ondernemen. Dat is aan wetten... Uh, uh, uh, dat is een, onder... beetje, een beetje oostblok ook. Hè? Dat, dat je vrij, ja, dan ja, wordt dat soort Met Oost... al ja. ja, dan, dan, dan de arbeider en veel in. Dan wordt dat een beetje oostblok. Wat ik dus absoluut niet begrijp. Dat is de enige wat me echt irriteert. Is, ik vind dat... Uh, je hebt gezegd, hij hey, was leraar. Die, die, die, die, Boemer, uh, ja. Uh, yeah, Leraar, dat is het allerbelangrijkste. Dat is. Dat is en daar in Italië, in uh, Nederland. Er, die mensen worden heel slecht betaald. De leraar, ja, dat is het dat is allerbelangrijkste. De menselijke materiaal, dat is het allerbelangrijkste. De beste mensen moeten daar zitten. Hè? En niet in politiek, want, <laughs> want. dat is gewoon. Dat is echt. Uh, ja. Nou, Diepe zucht. Met die wijsheid gaan we dan nou, toch maar een beetje richting gaan. einde. Ja, richting einde. We, ja, we, van we Martin dan? meteen klaar met Martin. Voor vanavond. Ja, ja, Fantastisch. Ja, ja. Fantastisch. Politici oplichters. Leraren zijn het belangrijkste van allemaal. En uh, nou, het was dus prachtig. Martin, je. heel erg <laughs> bedankt, ja, bedankt je ja, ontzettend je dat je dat weer hebt. Het was hartstikke leuk. Ja. Ik ga je zo nog een heel lekker slap handje geven. En dan kan je lekker slapen. Dank, denk, je uh, wel, dank je wel, Martin. Ik ga ondertussen uh, tegen zoveel onkunde en eigenwijsheid... is uh, zelfs het grootste genie niet opgewassen... maar toch gaan wij proberen te zoeken naar het lek in... Sporten ah. met Leo. Ah. Leo En Een hele goeie Leo Driessen. Ja, een hele goeie nou, nacht. Wat Leo? dacht je daarvan? Dat was, dat was Jan Roos Twetum, of niet? Ja, dit, is, dit klinkt veel beter hoor, er die punten en achten meedelen. Ja, ja, precies. Hey Leo, luister eens. Nul punten, nul goals en een huis, hè? wie had dat ook weer voorspeld? Dat was ik volgens mij. Nou, dat weet ik niet hoor. Ja. Nee, jij denkt <laughs> dat we dat ene punt nog gaan halen, Leo? Nou, ik heb gisteren bij, uh, voor de wedstrijd uh, nog, nog officieel bij de NOS radio geroepen dat het tegen Denemarken verloren zou worden. en. Uh, dat we tegen Duitsland boven onszelf uit willen stijgen en dan via Portugal eruit. Want uh, ja, we zijn gewoon niet goed genoeg. Nee hè? Maar waarom denkt iedereen, dacht iedereen dan toch dat we wel goed genoeg waren? Waarom hoor ik al die nou ja, ja, sorry hoor. omdat je niet, niet wil kijken naar de realiteit. Als je terugkijkt naar de WK, de, dan hebben wij daar eigenlijk ook uh, misschien een helftje tegen Brazilië goed gespeeld. Verder alleen maar tegen zwakke landen gespeeld. En uh, tegen de beste te, uh, uiteindelijk uh, de finale verloren. Dus ja, je bent al in die finale gekomen. Je bent tweede geworden op een WK, maar met een heleboel mazzel. En nu uh, kom je uh, ja, in, in een groep terecht waarbij je denkt dat je van Denemarken wel wint. En dan uh, Duitsland en Portugal. Dus daar komt het allemaal wel goed bij. Maar het komt gewoon niet goed. We zijn alweer twee jaar verder. De spelers zijn niet scherp. Uh, de, de, de opstelling is niet logisch en uh, er, er zal uh, Bert van Mardewijk kennende ook niks aan veranderd worden, dus ik schiet zonder. Ja, Maar je in. zegt ja. dus, we zijn niet goed genoeg, sorry Jan, maar nee, ja. dan gaat het toch gewoon niet meer goed komen. Dan is het toch klaar over uit? Nee, er is ook niks mis mee uh, om uh, toe te geven dat je niet goed genoeg bent. Alleen, dat zul je dan wel een keer... Uh, moeten erkennen. En, en ja, dat, dat, dat mis ik een beetje, want nou ja, ik hoor wel... nu alleen maar geklets over kijkers. We hebben geloof ik wel 54 kansen gehad tegen Denemarken. En de, de enige ja. pech die we hadden is dat hij er niet in ging. Ja, maar zo was het dus niet. Want als je het uh, helder analyseert, hebben we tegen de zwakste ploeg op de EK gespeeld, die ik gezien hebt tot nu toe. Maar daar hebben we niet van gewonnen. Nee. Hebben we niet even een doel tegen gemaakt. Hey, Leo, en dat is de praktijk. even filosofisch, hè? Hoe kan ja. het nou toch, dat je die trainer vanmorgen, dat is toch geen domme man, gewoon blijft vasthouden aan een bewezen, mislukte opstelling. Je, de, je, iedere gek ziet dat dat niet werkt. Die van Persie scoort in geen duizend jaar in een belangrijke, belangrijke wedstrijd. Er staan twee van die, van die, van die slopen duikelaars op middenveld... en twee in de verdediging. Ja, verdediging. We hebben het er allemaal over gehad. Maar wat is dat dan? Is dat een vorm van blindstaren? Tunnelvisie. Tunnelvisie. Yeah, ja, ja. Hij wil ook gewoon maar een beetje hij hun toch, rust bewaren. Toch? Hij, kijkt, niet? Maar hij kijkt toch ook tv? Hij ziet toch ook de volgende dag van Jezus? Hij maait er wel erg vaak overheen, die, die, die van Persie. Nou ja? Ja ja, ja moeilijk, nee je, je hebt terug kunnen kijken gezien dat van Persie eh, onder, nou, als je de beelden helemaal analyseert zie je ook dat hij helemaal niet lekker in het veld ziet. hij is gewoon gestrest van Persie maar wat maar moet daar ja, nou mee gedaan jij hebt de opleiding in de pedagogische academie gedaan wat zou jij nou op pedagogisch vlak doen aan die faalangst van van Persie hij kan gewoon niet presteren voor het Nederlands elftal wat wat moet er aan gedaan worden ja maar daar kun je niks meer aan doen je kan nu niet meer tegen hem zeggen van joh, uh, uh, hij over ja. de bol, het komt allemaal wel goed ja, met jou. Tuurlijk, hè, Ach, ja, tuurlijk. Ja, nee, da, dat gaat niet. Da, daar is het te laat voor nu. Wat, wat, wat, wat echt nog de boel kan veranderen, maar dat kan eigenlijk ook niet meer zolang Bert van Marwijk uh, daar zit, is, is dat je de boel rigoureus omgooit. Maar dan maakt hij zichzelf ongeloofwaardig ten opzichte van de andere helft van de groep. In 1978, ik zal even een voorbeeld geven. In 1978, Nederland op de WK, uh, uh, toen had je daar Ernst Happel. Maar er was een assistent bij, uh, Bol, uh, Zwartkruis. Ja. En toen draaide Nederland ook heel slecht. En werd er maar op, werd verloren van Schotland. Een geluksdoelpunt van Rep zorgde ervoor dat we die nog een ronde heen. verder gingen. En toen heeft Happel min of meer uh, de regie uit handen gegeven. En tegen Zwartkruis zegt, Nou, zoek jij het dan maar uit. Toen kon Zwartkruis drie, vier uh, veranderingen toepassen. Kwamen wat PSV'ers erin. En is uh, het Nederlands zelf maar gaan draaien. Haalden ze de finale. En uh, via Resbring nog bijna die finale gewonnen. Dat kan, maar dat kan Van Marwijk zelf niet doen. Van Marwijk kan niet uh, nu ineens morgen voor die groep gaan staan en zeggen van... nou jongens, uh, weet je wat, waar ik uh, vier jaar in geloofd heb, dat, uh, daar geloof ik nu niet meer in. We gaan het helemaal anders doen. Hé hey Leo, nog dus even hij vraag, zal he? vasthouden aan wat hij nu heeft en hopen ja, dat, dat, het dat het goed het meevalt. komt. Ja, dat gaat niet gebeuren. Is, het, nee. is er met deze groep überhaupt een opstelling denkbaar die van de Duitser kan winnen? Ja, zeker. Nou, vertel hem eens. Jij bent thuis. Nou, ja, we gaan het helemaal anders doen. Maar ik vraag mezelf met wie dan? Want we hebben niet zoveel. Nee, maar, maar dan ga ik dus even uit van... van uh, los van dat Van Marwijk dat dus niet kan doen. Maar nee, dan okay. maar goed, gewoon je, jij mag kijken naar wat je hebt. Ja. Da, da, dan uh, dan uh, uh, uh, Stekelburg blijft als uh, dan Ik zou Van de Wiel al niet meer opstellen. Achterin die was dramatisch slecht. Uh, Geen enkele uh, keer uh, over uh, op uh, op uh, heen, hè? niet één keer. Het, alsof hij alsof bang was dat als ik over heen ga, dat ik straf krijg of zo. Onbegrijpelijk. Nou, het is, ik heb meer de indruk dat Van der Wiel met zijn gedachten heel ergens anders zit. Die, die, als je vraagt aan Van der Wiel hoe heb je gespeeld? Dan je: Ach, iedereen kent mijn kwaliteiten, maar dat roept hij nou inmiddels al bijna drie jaar. Dus ja, weet je, als mensen met, met die gedachten in hun hoofd rondlopen... dan, dan, komt dat, dan komt, wordt dat niet beter. Ik zou het middenveld spelen. De Achterhoede maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Had jongens Matthijs het verschil terug, kunnen maken? Maar ik zou, in de, ik zou op, in, op het middenveld spelen met uh, uh, de jong centraal... En dan uh, aan de linkerkant van de vaart aan de rechterkant snijden. Die drie middenvelders. En dan zou ik voorin spelen uh, met uh, Narsing aan de rechterkant, Rob aan de linkerkant en uh, Huntelaar in de spits. En dan heb je een logische elftal, een ja. logisch spelerspie. Mooie 4-3-3. 4-3-3 en iedereen op een positie waar hij normaal speelt. Rob is een linkspoot, uh, Narsing is een uh, rechtspoot en de Huntelaar is een spits. Ja. En zo moet je voetballen, Simpel, niet dat ingewikkelde gedoe. Hey, hey, maar dan moet, dan ik, moet, ik wil het even, maar... ja, ik ik even weten van Joris, want ik vind Joris zo zielig dat hij niet mee heeft kunnen spelen. Had hij nou een verschil kunnen maken, denk je? Als hij Joris Matthijsen. Joris Matthijs, Wat denk je zelf? Nee, nee, nee. Nee, ja, de de is de landaar, het enige op, wat we hebben hoor, Jan, ik vind het een beetje moeilijk. Nee, Joris Matthijs is niet, kijk, onze verdediging is onze zwakke plek. Dus wat je, uh, wat je moet doen, is naar voren voetballen. Daar moet je de nadruk leggen. Als Matthijs erbij is, dan ben je weer wat steviger. Maar ik schrok bijvoorbeeld heel erg van de manier waarop hij tegen haar speelde. Nou. Er wordt ja? uitgekapt door Kroon Dehi. De en, en Stekelenburg is ook niet in goede doen, nee, nee, want, uh, is de Want twee jaar door. geleden hadden je een paar onmogelijke reddingen. En deze laat hij door de benen gaan. Ja, ja jongens, het ja. is allemaal net niet. Maar jij zegt van Marwijk kan niks meer veranderen. Moeten we hem niet gewoon vervangen, wisselen nu? Zou ik wel een stunt vinden, Leo, als jij gewoon morgen op de, op de trein naar, uh, naar, naar Krakau gaat... en zegt, luister, ik kom het hier wel even doen. Ja. bed naar huis, het kan nog, hè. Het is wel nationaal belang, hè. Ik, ben, ik ben bereid om daar een, een actie over te beginnen. Gewoon in de krant en alles. Van... Haal Leo over streep. Nee, We moeten ook weer niet te hysterisch worden. En, en het blijft natuurlijk ook voetbal. Ik ben ervan overtuigd, dat zeg ik nu ook... dat we tegen woensdag een geweldige wedstrijd zullen spelen. Of we gaan gigantisch op ons bek. Ja. Dat is dus het een of de Nou, dat vind ik dan nee, nog nee, beter, nee, maakt, nee, maakt, nee, ik, ik, Wat ik eigenlijk wil zeggen, voor woensdag maakt de opstelling niet uit. Nee. Als je woensdag niet de juiste instelling hebt... woensdag niet alle, alle schroom van je af kunt gooien... dan gaat dat nooit meer gebeuren. Hé, hey, maar uh, uh, uh, Zeedorf, bij de BBC... die, die, die he heeft nog steeds hoop dat Van Persie ineens... op een of andere maffe manier het licht ziet... en, en de, de, de sterren van de hemel gaat voetballen. Uh, de, de, gaat hij dat doen? Gaat, die, gaat hij dan het doelpunt maken tegen Duitsland? Geheel? Nee, ik denk het niet. Nee, goed. Ik het hey, ja, wie, wie bent de kampioen, Leo? Uh, de kampioen? De, ik, ja, ik, ik, ik wil even Frankrijk zien morgen. Ja. Wat vond je nu te, trouwens? Dat, dat, in Nederland vergeten, het wordt dus niks. Uh, Spanje en Italië, wat vond je? Ja, een uh, fantastische wedstrijd. Ja, Hoog niveau. Weet je, de Italianen wordt van gezegd... Ja, die, die, die zijn niet sterk genoeg en die hebben een zwak team. Maar heb je gezien de manier waarop ze voetballen? Dat, dat, die hebben een missie. Ja, elke speler nou, heeft een missie. En het leuke ze is, ze zijn gewoon bescheiden. winnen. Ze zijn hartstikke bescheiden. Ze hebben zoiets, nou, alles wat we pakken is meegenomen. Geweldig feest in Rome van die 1-1 tegen die Spanjolen. En, en wij hier, weet je wel, dat is, ja, die, die, die, die geloven erin, hè, die Italianen. Weet je hoe wij aan de wedstrijd tegen Denemarken zijn begonnen? Nee. Wij zijn aan de wedstrijd tegen Denemarken begonnen met de gedachte: die gaan we winnen. Hoe dan ook. En daarna begint het toernooi pas. En op het moment dat de tegenslag kwam in de wedstrijd, daar hebben ze niet op gerekend. En ze hebben dan ook geen gedachten in hun hoofd om het om te schakelen. En dat is nog wat het meest teleurstellend is. Ja, ja nou ja. Maar hij goed. heeft geen plan B, hè, Bert? Hij heeft geen, geen plan, plan B. B. Je zet Dirk Kuiter in aan de rechterkant achter. Nee, je. maar hij heeft dit niet. Je nee, ziet het toch aan, heb he, he? Hebben jullie gezien, maar spelers ook niet. Heb je gezien, in de in blessuretijd mag Robben een bal ingooien? Ja. Als je niet beter zou weten en je zou zeggen, joh, kijk eens naar die wedstrijd... dan zou je denken dat Nederland voorstond. Hij heeft 20 seconden met die bal in zijn handen gestaan. Ja, het ja. is een... Het is, het is, het is, In de bladduurde tijd, je al achter. Het is diep en, en, en diep triest. En, en nou ja, uh, uh, over twee jaar beter. Wie, uh, wie staat er dan als bondscoach wat jou betreft? Als bondscoach? Ja, over twee jaar, als we weer voor het WK gaan. Of over een jaar eigenlijk, als we gaan uh, kwalificeren. Nee, maar dat Bert ontslag neemt, toch? Nou, het, uh, ja, misschien worden we nog wel Europees kampioen, weet jij. Hè? Nou, dan moet hij nog ontslag nemen. Dan is het dan zo'n stom toeval dat je zo ontzettend blij moet zijn... dat je zo'n pismazel ja. hebt... Dat je nog ja. moet opstappen. Ja, ja, ja, ja. Nee, dat zou zo kunnen. Nou, het, het, het, het maakt niet zoveel uit uh, uh, wie er, uh, er uh, bolscoach wordt. Ik denk, maar uh, uh, als je, als je het door wil, en dat wil je... Ben dan, jij beschikbaar, Dan moet Leo? je nu rigoureus gaan... Uh, Leo, uh, Nee, eens antwoord. Ja? Ben jij beschikbaar? Uh, nee. Nee, nee, want, nee. nee ik, want, ben, uh, ik ben fan van Telstra, dus ik ben, uh, ik ben niet beschikbaar voor Het uh, is te, te, te zware druk op het gezinsleven, ook Leo natuurlijk, hè, dat, uh, ja, ja, dat is helemaal... Maar even en, nog ja. tot slot, Leo, waarom zit jij niet op de Oranje Camping? Waarom ben je daar niet? Omdat ik uh, werk voor RTL en ik werk voor, uh, voor Radio noord Holland en ik werk voor Eredivisie Live en die hebben allemaal de rechten niet. Dus mm. ik ben gewoon uh, in Nederland dan? waar de uitzendingen vandaan komen. Balen of niet? Nee, helemaal niet. Nee, nou, Ik ben geweest bij EK's en WK's en uh, dat vind ik wel mooi. we Heb hebben al het allemaal wel meegemaakt. Goed, op deze noot, Leo, uh, dank voor je wel. Het is geen goed nieuws, maar... Oh, nog één ding trouwens. Wat denk jij? Ja. Als, uh, als het nou zo blijft, hè, dan stopt toch iedereen zo'n beetje in de Nederlands elftal. Krijgen we een heel nieuw Nederlands elftal? Misschien alleen Afalijn niet of zo, of die Willems niet. Maar de rest zal toch wel stoppen dan. Ja, en misschien uh, dat, dat uh, Snijder nog uh, twee jaar doorkomt. Want die is net gisteren 28 geworden. En uh, van de vaart nog. Uh, maar, maar dan, nou, dan heeft hij toch uh, aardige pijlers om weer gewoon door te gaan. Zo is het altijd gegaan. Dus, uh. Goed, we houden de boete in. Uh, over twee jaar uh, zijn we er weer bij. En dan, uh, dan hebben we nu op onze coach nieuwe elftal. En ja, en zondag, en zondag spreken we elkaar. Want dan hebben we gewonnen van Portugal en van Duitsland. En dan uh, trek ik alles weer terug. Ja, nee, en, en dan zeggen wij dat jij het altijd al zet. Goed. Okay, we gaan het open. Dankjewel, Leo. Leo, Echte ze is na de grote leider Roemer de nummer twee op de lijst van de SP. Ze vecht voor een sociaal en solidair Nederland. En gelukkig houden ze van ons en mogen wij na de sociale revolutie pamfletten uitdelen voor een mok met soep. Een warm welkom voor de aanstaande minister van Volksgezondheid, Renske Leijten in... Het Haags geluid. Hele goede dag, Renske Leijten van de SP. Nou, dat vond ik helemaal niet slecht, ja. Nee, mooi ja. Nee. nee, het is net Jan Roos. Dus ja, ik probeer Jan Roos een beetje te imiteren. Het is toch een beetje een beetje stilletjes zonder hem. Zeg, hey eens hey, luister eens. Wat was dat nou voor rare natte wind over die tv-camera's op de eerste hulp? Dat heb je trouwens niet nodig. Dat soort, dat soort politiek voor de vaak. Oh, nee, maar het lijkt me heel verstandig dat we gewoon afspreken dat we daar geen opnames maken. Maar deze minister het eens. en eigenlijk iedereen. Dus dat wel... Ja, nee, maar daarom. Het vond ook nog een beetje voor de hand liggend. Dat hebben we, dat, dat, dat we toch eigenlijk al gehad. Maar je dacht, dat we leggen dat nog even wettelijk vast, of niet? Ja, nou goed, uh, het is blijkbaar voor ziekenhuizen aantrekkelijk om het te doen. Hè? We hebben de debakel van het VU. Nou, en ik vind het wel heel goed dat we nou zeggen dat doe je niet, dat is strafbaar. Nou, het wordt niet helemaal strafbaar, maar iedereen is wel duidelijk geweest. En ik denk dat dat heel goed is. Ja, dat moet goed. Hé, hey, en nee, nee, dan, dan, je, dan, je, dan je hele terechte en oprechte woede over mensen die straks moeten gaan sparen voor hun eigen oude zorg. Nou, zo kennen we je weer. Wat een schande. Ja. Jan maakte zich al zorgen. Ja, nou, ik maak me hartstikke zorgen. Ja, ja. Nee, maar goed, sparen voor de oude dag, dat doet iedereen al met zijn pensioen. En uh, probeert uh, gezond te leven natuurlijk. Maar je, je weet gewoon niet of je oudere zorg nodig hebt en hoe lang en hoeveel. Je kunt daar onmogelijk voor sparen. En daarbij zijn collectieve voorzieningen, zoals het met elkaar betalen... uiteindelijk uh, goedkoper en beter voor iedereen. Ja, dan maar dan de, dan de Raad van de Volksgezondheid, die, die, die zegt dus dat, dat het wel moet... omdat we er anders niet uitkomen qua kosten. Ja, maar goed, zij kijken alleen naar de kosten. Hè. Ze kijken niet naar wat het ons ook oplevert. En dat is het grote probleem, vind ik, als het gaat over de zorg. Dat er alleen maar wordt gezegd als kosten. Het is ook een enorme arbeidsmarkt. En het geeft heel veel mensen een baan. En daar leeft het weer ontzettend veel op. Dus laten we daar ook gewoon naar kijken. Hey, Rinske, even over jullie verkiezingsprogramma. Want het ziet er behoorlijk evenwichtig uit. Eigenlijk heel verrassend, want ja, dit valt eigenlijk heel erg mee. Een investeringsfonds, veel liefde voor het MKB. En Noord-Europese samenwerking. jullie lijken wel protestpartij af te zijn. Nou weet je, ons verkiezingsprogramma verschilt eigenlijk helemaal niet zoveel van 2010. Maar omdat iedereen nu zo op ons let, uh, omdat we ook de grootste zijn... gaat iedereen het serieus lezen en ziet iedereen dat we hele redelijke mensen zijn. Nou is, is dat ook een beetje de valkuil waar jullie in gaan vallen? Hè? Als, je, als, je de, als je bij de grote jongens gaat horen, ja, dan kun je niet meer zo hard schoppen. Nee hoor, volgens mij is dat geen valkuil. We hebben altijd goede alternatieven gehad. Alleen, uh, we hebben mensen karikaturen van gemaakt waar ze een beetje bang voor. Nou ja, nu neemt iedereen ons serieus en dat is alleen maar mooi. Ja, maar zei jullie echt niet? Want ik sprak, uh, vorige week sprak ik de grote leider hè, voor het blaadje. En, uh, oh, ja. en uh, die zei, ik heb geen hekel aan rijkdom, ik heb een hekel aan armoede. Wat een schitterende kreet natuurlijk, daar zijn we helemaal achter. Maar ik ken ook een heleboel rijke mensen die er toch wat anders over denken. Eén zo'n alineaatje in het verslag over jullie uh, verkiezingsprogramma... dat er toch wel veel gehaald gaat worden bij de hoge inkomens. En dat vinden die hoge inkomens helemaal toch niet zo'n heel leuk idee. En hoe maken we dat nou een beetje... Een beetje voor die mensen? Um, nou, ik denk dat wij daar gewoon heel eerlijk over zijn. En altijd zijn geweest. Dat wij er wel voor zijn dat de inkomensverschillen kleiner worden. Um, en kijk, dit kabinet, dit Koendersakkoord doen ze het ook al. Dus zelfs de VVD uh, voert een hogere belasting in. Zij het tijdelijk. Jij ja, wil zeggen, de VVD die zal heel op. erg wild aan terugkrabbelen op alle Koendersakkoorden. Ja. Hè? Dat, uh, ja. ja. Zeker, zeker. En uh, dat is natuurlijk ook gek hè, want het moest allemaal, want anders zou het land allemaal niet goed gaan en fiets gaan en noem maar op, en nu zegt iedereen al, nou we gaan het toch niet doen. Dus uh, al die afspraken die zijn toch maar een beetje tot 12 september gemaakt. Nee, wij zijn er altijd eerlijk over geweest dat wij zeggen van nou, mensen die wat meer hebben kunnen ook wat meer bijdragen. Nee, maar, uh, maar 65 procent. Ja, dat is toch veel te veel. Hè Jan? 65 procent vind ik wel veel, ja. ja, dat vind ik dan als... Ja, want ben je, dan? En, uh, zijn jullie niet bang dat er dan een gigantische uh, kapitaal- een kennisvlucht komt, dat wij helemaal gewoon een brain drain en een, een, een money drain krijgen. Ik bedoel... Jullie in de België verhuist, ja. zeg maar. Nou, ik ben daar niet zo bang voor, omdat um, ik ken ontzettend veel mensen die veel verdienen, die ook weten dat ze in een samenleving leven en daar ook graag aan gaan bijbetalen. En het is natuurlijk niet zo dat je over alles 65 gaat. Nee, betalen. vanaf anderhalve ton pas. Maar, maar het klinkt zo ongezellig. En de inkomensafhankelijke kinderbijslag, en de inkomensafhankelijke ziektekostenpremie oh. en de beperkte hypotheekaftrek en een verbod op bonussen, nou, ja. alles bij elkaar. Nou, weet nee. je, we, we, toen je bent er we ook even stil van. Ja, toen we echt klein waren, toen ja. we nog, eh, nog een echte radicale partij waren, Good heel lang geleden, toen lag ik nog in de luiers. Toen vond de SP eigenlijk dat, de, dat degenen die het minst verdienden, uh, dat moest de 10% zijn van degenen die het meest verdienden. Nou, dat was een revolutionair voorstel. Dat stellen we allemaal niet meer voor. Nee, ik denk dat het heel verstandig is. En we hebben toch, we hebben het geld ook gewoon nodig. Hè? Uh, er is in de ja afgelopen jaren ook een enorme belastingverlaging geweest. Uh, en dat is juist voor uh, mensen met een hoger inkomen een enorm cadeau geweest. Nou ja, dat doen we nu een beetje terug. Hey, en Rens, jullie willen een, een luisterverbinding met de PvdA, hè? Uh, ja. Maar wat ik me eigenlijk afvraag, wiens idee is nou eigenlijk? Want Samsung lijkt een beetje terug te krabbelen. Lijkt een beetje playing hard to get nu. Ja, nou wij, wij hebben het eigenlijk altijd gevraagd uh, aan de Partij van de Arbeid. Ook toen we dus wat kleiner waren en ook andere keren. Uh, omdat het, het, is, het is niet zo dat je hetzelfde programma hebt, maar het is gewoon dat je restzetels onder elkaar verdeelt. Jawel, maar het is ook, een, het is een, beetje, het is ook een beetje elkaar de liefde verklaren. Daar nou, groeien ze nog lekker bij. daar hebben we toch gewoon een heerlijke linkse, linkse progressieve flank, hebben we dan ja. met z'n allen. En, nou, en nou, maar maar die Diederik... van gemaakt dat we dat graag doen. En bij de afgelopen verkiezingen van de eerste kamer hebben de VVD en de CDA en de PVV dat gedaan om de stemmen binnenboord te houden. Dat is gewoon hoe het werkt. Hey, en maar, maar waarom zou Samson nou zo terugkomen? heeft hij eigenlijk stiekem een beetje de ziekte erin dat, dat jullie de glans een beetje stelen? Of uh, hoe zou het zitten? Ik weet het niet. Ik, uh, wat ik heb begrepen is dat ze het er nog over moeten hebben. Kijk, ja. Wij hebben gewoon partijbestuur gehad uh, afgelopen vrijdag. En we hebben dat besproken. Uh, dat beslist bij ons niet iemand alleen, maar partijbestuur. En dat moeten zij ook nog bespreken. Dus ik ga er gewoon vanuit dat ze akkoord zijn. Hey, jullie blijven naar je hoofd gegooid krijgen dat jullie ideeën wel heel erg op die van de PVV lijken. Hè? Rauwvoet twitterde dat ook weer uh, ja. deze week. Word je daar een beetje moe van? Ik word daar heel erg moe van, ja. Want het is in het geheel niet zo. En ook als je kijkt naar hoe wij naar de samenleving kijken... en hoe wij dingen willen veranderen in de samenleving... dan zijn we mijlen ver af van de PCV. En ik was ook een beetje pissig op Rauwvoet op Twitter... omdat hij heeft natuurlijk nu... Uh, um... Hij is nu voorzitter van de, college, van de van de zorgverzekeraars en dan is hij toch nog behoorlijk bezig met uh, ja, politieke spinnerij, zoals ik dat dan noem. En ik vind eigenlijk dat, uh, dat het niet zo netjes is. Nou, dat heb ik hem ook overigens te weten. Uh, maar ik word er wel moe van, ja. Je ziet het steeds minder dat mensen de PVV, SP op één hoop gooien. Maar hé, hey, wat, met... uh, wat zou nou het fundamentele, ik kan al wel een raden, maar wat zou nou voor jou gevoel het fundamentele verschil zijn? Al bij arbeiderspartijen tenslotte. Nou, als... Ja, nou ja goed, als je gewoon serieus kijkt naar uh, de, de verdeling van uh, wat we verdienen en waar we het aan uitgeven. Dan zijn we echt anders dan de PVV. De PVV doet geen voorstellen om hogere inkomens meer te laten bijdragen. Dat is al een fundamenteel verschil. Um, en wat ook een fundamenteel verschil is, is dat zij natuurlijk bepaalde mensen in de samenleving gewoon echt uitsluiten. Maar bijvoorbeeld over waar jij nou voor zo bent opgekomen, de ouderenzorg. Uh, Agema die had daar precies dezelfde mening over. Zou ah. je nou niet met haar in, in gesprek kunnen? We kunnen met iedereen altijd in gesprek over voorstellen, maar met samenwerking is wel wat anders. We hebben ook in de afgelopen tijd, heb ik ook best wel voorstellen... door de Tweede Kamer gekregen met steun van de PVV. Maar daar heb ik ook altijd nog de partij van de links nodig. En uiteindelijk moet je met gekozen zetels samenwerken of uh, zaken doen. Maar samenwerken en in de regering gaan is echt wel heel wat anders. En dan zie ik dat niet gebeuren met de PVV. Nee, nou ja, maar dat heeft Roemer ook vorige week, het uh, over ons uh, duidelijk uitgesloten. En Marijn is eigenlijk ook uh, twee weken ja. geleden hier in Echte, Janne. Uh, maar goed, nog steeds de grootste dus. He. 34 volgens sommige uh, peilingen. Uh, maar toch volgens mij, als ik snel werk... en nog niet direct een, een, een, een linkse uh, links coalitie die boven de 75 komt. Of, hoe gaat het nog aflopen, Rens? We zijn weer iets dichterbij. Jij, jij wil minister van Volksgezondheid worden. Wat gaat er gebeuren? Dat, u, dat weten we echt niet tot 12 september. Uh, dat klinkt, uh, en dat heb ik trouwens ook gezegd toen uh, tegen het AD... maar ja, ik snap wel dat ze het een leuke kop vinden... dat ik niet terugdienst voor ministerschap. Uh, ja, zou er eens bijkomen wat, met je terugdienst voor ministerschap. Ja, Daar ben je toch van geboren, zeg, om ons te gaan regeren? zullen we nou krijgen? Nee, maar het wordt heel spannend en het is heel duidelijk dat wij uh, graag willen. Uh, kijk, en we zullen 12 september zien, uh, of 13 september zien, wat de uitslag is. En dan moeten we een meerderheid gaan vormen. En dat was de vorige keer heel erg moeilijk hè, voor Rutte. Ja, nee, ja Nou, voor ons zal dat niet makkelijker worden. Uh, maar het is wel nodig. Ja, maar dan moet je eigenlijk en, uh, toch zorgen dat, uh, dat, dat, dat de badmuts net als jullie heel groot wordt. Hè? Anders wordt het toch moeilijk, denk ik. Dat GroenLinks dat, dat zie ik niet gebeuren. Ik vind het zetels. toch wel een beetje lullig dat je, dat je Diederik de badmuts noemt. Nou, dan dan zal ik hem... Uh, nou ja, ik vind hem er dan zo ook voor uit. uitgaan. rensky vind je niet dat hij er heel, hij heel sharp uit? Ja, ik vind, het, ik vind het, uh, het kapsel echt een stuk beter dan het absoluut. Ja, dat ja. ben ik ook met je eens. Ja, maar ja, goed, maar ik had niet geloven dat we het hier over het kapsel van Jullie Samson hebben. Het is echt een wijvershow aan het worden. Maar hoe gaat dat nou gebeuren? Jullie moeten die PvdA boosten? Misschien moet je CDA wel aan boord. Wat, wat, wat, wat gaat het worden? Zijn er al geheime onderhandelingen gaan? Je bent nummer twee op de lijst. Jij moet dat weten. Nee. Niet dat ik weet. En uh, er wordt heel vaak dingen gegeven over de top denkt en de top denkt. En dan denk ik, nou, ik weet van niks. Dus volgens mij valt het wel mee. Nee, uh, nee, nee, weet we wij zijn nu gewoon bezig met de verkiezingscampagne. Uh, uh, Ons verkiezingsprogramma wordt nu besproken in de partij. Er uh, komen we straks nog een congres met... Waarschijnlijk veel wijzigingsvoorstellen. Ja. En dan hebben we nog drie weken, denk ik, voor de verkiezingen dat het heel druk gaat worden. En dan zien we wel. En er zijn nu eigenlijk geen besprekingen, uh, want uh, iedereen maakt zich op voor die 12 september. Nou. nou. Ja. Ik weet, als het aanbod nog staat nee, nee, nee, nee. dat uh, Jan en ik uh, soep mogen ronddelen... nee, folders <laughs> mogen ronddelen voor een ja. kommetje soep... dan uh, vind ik het allemaal best. Nou, jullie mogen ook sowieso wel een kommetje soep. Dat en is lief. en uh, die folders die komen er wel Dat ver. is lief. We, we kunnen nog steeds rekenen op jouw steun. Dat is, uh, dat is goed om te horen. Natuurlijk. Nou, dan, uh, dan gaan we jou hartstikke bedanken ja, voor erg, deze verhelderende bijdrage. En dat uh, rusten. Slaap lekker. Slaap lekker. Doei. Doei. Doei. Het Haags Geluid. Ook in tijden van crisis kan liefde ons redden al dus. Dagboek van de Liefdespanter. Gedurende de hele wedstrijd van Nederland tegen Denemarken liep de Liefdespanter een kwartier voor op de gebeurtenissen op het veld. Zo voorspelde ik al ruim voor de eerste Nederlandse niet te missen kans dat we minimaal vier van zulke open doeltjes te zien zouden krijgen. Zo voorspelde ik ruim voor het schot op de paal... dat onze enige kans op een goal een bevlieging van Robben zou zijn. En zo voorspelde ik dat de Denen... na al die gemiste kansen een tegentoelpunt zouden maken. Ben ik helderziend? Natuurlijk niet. Het was hetzelfde als voorspellen dat het dit jaar niet gaat regenen in de Sahel. Je hebt van die ijzeren patronen in het leven en dit is er zo één. Als je een spits opstelt die nooit scoort in belangrijke interlands... krijg je wel kansen, maar geen goals. Als je geen goals maakt... Echte tegenstander uiteindelijke kans en die maakt wel een goal. Zou je kunnen denken, als dezelfde keuzes nou elke keer hetzelfde patroon en dus hetzelfde resultaat opleveren. Zoals je bijvoorbeeld had kunnen opmerken tijdens de oefenreeks van Oranje. Waarom doe je het dan niet anders? Kijk, dat is een van de best bewaarde geheimen in het voetbal. Spelers die niet functioneren op een positie laten staan. Waarom zou je dat nou willen? een kwartier voor tijd gaan wisselen... terwijl je weet dat een invaller dan nooit meer in zijn spel kan komen... en zijn effectiviteit met de helft vermindert. Iedereen kan het bedenken. Niets, nooit iets veranderen, toevoegen... of gewoon met een daverende verrassing komen... en dan opkijken dat elke tegenstander je spel doorziet. Een kind snapt het, maar niet de kennis. Het is het vastklampen aan hoe het altijd is geweest. De ogen sluiten voor simpele waarheden en eenvoudige oplossingen. En het rationaliseren achteraf. We hadden die penalty moeten krijgen. We hadden moeten scoren. Het was gewoon pech. En niet snappen dat je dus niet kunt scoren als je geen spits neerzet. Waar is Kruif als je hem nodig hebt? Dagboek van de Lietse Schitterende inzichten. Nou, het elftal wordt misschien kampioen van Europa... maar het land is de kneus van Europa. Door de geplofte bouwbubbel zitten de banken op zwart zaad. En wat erger is, onze banken zitten tot hun oksels in het Spaanse papier. Blijven we zitten klaarspelen of gaan we met z'n allen naar de castagnetten? We vragen het aan economen en oorhouddeskundigen Hans de Geus. Een uh, hele goede nacht, Hans. Ja, Jan, kijk, goede nacht. Ja, daar zijn we weer. Dag, Hans. En dat is Johan de Hey, Hé, hey, luister eens, de Spanjolen hebben dan toch eindelijk aangeklopt... bij het Europese noodfonds, Hans. Ben je opgelucht? Ja, nou, we moeten we nog zien. We kennen de voorwaarden nog niet. Uh, het lijkt allemaal heel tijdig hoe het zo gaat... Hè, dat ze uh, aankloppen voordat het Spanje zelf, het land zelf, echt in de problemen is... Het bedrag lijkt ook vrij groot. In ieder geval groot genoeg om, uh, om te voldoen aan de schattingen die het IMF eerder had gemaakt... wat die banken in Spanje nodig zouden hebben. Ja, want je zat 40 tussen miljard. De, ja, 40 miljard maar Je werd ook wel eens 120 miljard geroepen ergens. Hier Daarom, linker. dus dat, nou ja, dat is een van de dingen. Hè, want we kijken nu naar de problemen bij de banken die ze hebben... met name over onroerend goed. Ja. Maar je weet zelfs, die economie draait daar heel slecht en de werkloosheid loopt op. En als je kijkt wat ze hebben uitstaan aan bedrijven, gewone kredieten... Dat is een veelvoud daarvan. Dus het hoeft nog maar even wat slechter te gaan met die economie. Of die banken moeten opnieuw uh, aan de nood zijn. Maar het staat en valt toch wel een beetje bij de voorwaarden die, uh, die daaraan worden gekoppeld. Dus we, we kunnen er eigenlijk nog niet zo heel veel nuttigs van zeggen. Maar wat voor bedrag moeten we dan denken uiteindelijk? Nou... Ja, dat is speculeren. Ik heb één schatting gezien van 126 miljard op zijn ergst of zo. Nou ja, maar één van die voorwaarden die is er bijvoorbeeld al niet. Want Spanje komt niet zoals Griekenland onder curatelen. Waarom is dat nee, zo? Nee, nou, precies. Nou, dat wilden ze ook, hè? Dat is... Dat is denk ik niet het grootste probleem. Want je kunt niet zeggen dat, dat Rajoy nu van slechte wil is. of expres geen nee. belasting int. of expres met geld smijt. Ik denk dat, die, dat, dat we daar niet aan hoeven te twijfelen. dat hij wel van goede wil is. Dus die angel zit hem in Spanje inderdaad uh, wel in het bankwezen. Maar ik hoop. en dat is ook iets. Nou een, een paar dingen belangrijk. Vanmorgen toen uh, Rutte die zei. dat het bedrag komt vrijwel zeker terug. 95% zekerheid. Wat over Spanje? Dat zei je toch over Griekenland? Of niet? Nee, dat zei hij vanmorgen over. Hij ja, heeft hij eerder over Griekenland gezegd, nee. maar dit over Spanje zei hij ook al. En zijn ze een beetje een auto-optimisten wat dat betreft? Nou eh, ja, dat kan, dat kan je helemaal niet weten. Je weet helemaal nee. niet hoe het zich ontwikkelt. Dus dat is ja, een, soort, een, raar, een raar soort optimisme. En ten tweede, ik hoop dat ze die, uh, bij het uitkeren van geld aan die banken om verder te kunnen, dat ze ook bijvoorbeeld kijken. Hè, want er zitten nogal wat nepotisten daar, met name bij die kagas in het bestuur. He, dat is allemaal verweven met de politiek... dat ze dan ook de mensen ontslaan daar... die daar verantwoordelijk waren. Voor die enorme uh, uh, vastgoedbubbel... die er gewoon maar geld hebben geleend aan kansloze projecten... en vriendjes en vriendinnetjes aan... De, precies. aan, aan ja, precies. Die verwevenheid met die politiek... en dat we niet dat geld daar, daarbij steken... dat die mensen denken zo, we gaan weer lekker door... en we gaan weer lekker lange lunchen... en we bouwen nog eens een Ja, want aan als uh, de Spaanse voetbalclubs enig voorbeeld moeten zijn... dan uh, weten we wel een beetje hoe het gaat daar. Nou ja, ik heb... Ik heb een tijdje in Spanje gewoond vroeger. En uh, er gebeurden echt de gekse dingen. Ik zat echt op de piek zo'n beetje in Valencia. Valencia is toevallig de slechtste regio ook. Daar is het ergens misgegaan. Maar er stond een prachtig stadion, Maestanza. En er wilden ze een nieuw stadion bouwen. Nou, dat is uiteindelijk gelukkig niet doorgegaan, Maar er zijn heel veel dingen wel doorgegaan waarvan je dacht... Kan dat? Nou, hetzelfde als Re Real Madrid. Maar nu begrijp ik iets beter hoe, uh, hoe ze altijd aan die financiering zijn gekomen. Ja, want Hans, hoe zit het Want ik begrijp dat die Spaanse banken gigantische uh, leningen geven aan Real Madrid en Barcelona. En met hele goede ja. voorwaarden. Ja. Maar uiteindelijk gaan wij dan eigenlijk voor die leningen betalen. Nou ja, dat moeten we dus voorkomen. Dus we moeten dat soort voorwaarden stellen. Van waar ga je het geld voor gebruiken? Zorg dus dat degenen de, de, die hiervoor verantwoordelijk zijn ontslagen worden. Dat die niet uh, gewoon doorgaan met, met zelfs geld verdienen. Maar zorg ook dat die leningen worden verstrekt aan zinnige dingen. En uh, zorg ook dat bijvoorbeeld bestaande aandeelhouders in banken... daar bijvoorbeeld van Santander, BBUBA of Bankia... dat die het ook voelen dat, dat niet ons geld doorstroomt naar de aandeelhouders van die banken. Maar dat zij, ja, zij moeten bijleiden En misschien zelfs ook de obligatiehouders. Dus dat zijn de partijen die geld hebben uitgeleend aan die banken weer. Maar er wordt nu ook gesproken dat ze eventueel de belastingsschuld willen kwijtschelden van die clubs? En dan gaan wij uiteindelijk gewoon, gewoon dokken voor, voor het Spaans voetbal. Voor, voor de salarissen van Messi en Ronaldo. Ja, nou ja, goed. Dat is natuurlijk een heel uh, pregnant voorbeeld. Ik weet niet hoe groot die leningen aan het voetbal zijn ten opzichte van wat, wat het totaal is. Dat zal misschien. Als geheel nog wel meevallen. Maar er is ook, hè, wat je ook redt is natuurlijk Nederlandse banken. En dat is ook iets. Ja, dat die zitten dus. nogal diep in, in Spaans papier. Hè? Dat is niet echt een lolletje wat we daar hebben uitstaan. Vergeleken bij bijvoorbeeld Griekenland. Waar we inmiddels wel zo goed als vertrokken zijn. Ja. ja. Nou, Dat heeft te maken met enerzijds Spaanse overheidsobligaties. Die banken gewoon waar ze in belegd hebben. En pensioenfondsen. Maar ook bijvoorbeeld een partij als de ING. Heeft daar een grote operatie opgestart. INT ING Direct. Hebben lokaal spaargeld opgehaald. En dat daar lokaal weer uitgezet in hypotheken. Dus het blijkt een beetje wat ze in Amerika hebben gedaan. Ja, ja, ja. Dat is alleen iets minder groot. Maar dat ik, uit mijn hoofd staat ING daar bloot voor een totaal iets van 45 miljard euro. Ja, dus je zou ook nog kunnen zeggen, uh, hè, want ons aandeel in die steun kan zo'n beetje 6 miljard bedragen. Moeten we dit niet ook meetellen voor de totale steun die we aan ING geven? Want dit is een indirecte manier om ook ING weer te redden. Ja, de Amerikanen vinden dit een goede stap richting economische eenheid, vind je dat ook? Nou ja, kijk, zij kijken maar naar één belang, dat is dat van hun eigen, van hun eigen portemonnee en hun eigen banken. Ja, goed, we zijn hun uh, belangrijkste handelspartner, dus als het hier een beetje stilvalt, zijn ze daar al lul. Zo simpel is het natuurlijk. Ja, dat ook, maar als, als Spanje failliet zou gaan of er zou iets heel ergs gebeuren, dan kunnen ze zelf in Amerika waarschijnlijk ook hun banken weer oprapen, want dan is het schokkeffect het schok zo groot, daar hebben ze helemaal geen zin in. Ja, en dat daar... Uh, dat het hem het geld van ons gaat, die daar niks aan kunnen doen... en die banken moeten redden, dat dat misschien niet helemaal eerlijk is. Maar goed, we gaan nu dus eerst de banken redden. Dat in de hoop. die Amerikanen natuurlijk geen zak. Dus nee, ja, precies. Maar, als maar we gaan komt. eerst die banken redden... in, in de hoop dat we het niet erger wordt en we het hele land moeten redden. Dat is zo'n beetje waar we staan nu, toch? Ja, ja. Maar die, klopt, de, premier, de premier was maar, niet heel optimistisch, vond ik ze. Ik hem moorde zeg je? Van, de premier was niet erg optimistisch. Die had zoiets van, nou, hartstikke bedankt. Het is een stap in de goede richting. Maar die ja. waarschuwde zelf eigenlijk al van... Uh, de onderliggende problemen zijn niet weg, de werkloosheid gaat er wel een beetje omhoog. Uh, ja. We zijn hier nog helemaal niet klaar mee. Nou, en dat is, dan is er nog een punt, dat is misschien een beetje technisch... maar die steun van ons wordt verstrekt toch aan de overheid, niet direct aan de banken. Hè, de overheid moet het wel gebruiken voor de banken, maar het telt op bij de totale staatsschuld van Spanje. Maar nu komt het, want uh, deze steun, stel dat Spanje in de problemen komt en niet kan terugbetalen... dan krijgen wij eerst die steun terug. Maar dat betekent dus dat bestaande obligatiehouders... en mensen die toekomstige emissies van de Spaanse staat moeten gaan kopen... die weten dus dat ze achteraan staan bij deze lening. Dus achteraan, het kan ja. wel eens zijn dat het straks moeilijker wordt voor Spanje... om naar de kapitaalmarkt te gaan door dit uh, geld. Terwijl het juist is bedoeld om, om uh, de rentes wat te drukken. Zo van, er is ja. toch geld in Europa... dus u hoeft zich geen zorgen te maken en hoge rentes te eisen. Dat is, uh, nee, precies, ja. want als je nu in de toekomst moet kopen... weet je dat je achteraan staat. En dat ja. effect zag je ook in... Uh, in Griekenland en Portugal, als die steun er eenmaal is... dan is de, de normale kap, gang naar de kapitaalmarkt is, uh, voorlopig echt helemaal dicht. Nou, zover is het in Spanje nog niet, want uh, het, het, hoeft, het kan goed komen. Maar uh, het is wel een van de nadelen hierbij. Ja, Er zijn natuurlijk nu al veel mensen die zeggen, die roepen... Hè, Nederland moet uit de euro. Dat wordt nu misschien nog groter, die groepen ja. met, met de Spanje wat, wat vind jij? Wat zeg jij tegen die mensen die dat, die dat zeggen? Ja, dat, ik, ik, ik begrijp dat ze er eigenlijk liever niet aan waren begonnen... Maar ja, we zijn het vaak ingezwommen, gezellig met z'n allen, begin jaren 90, We dachten, we doen er een muntje bij, met, bij, die, bij, die, uh, bij die unie die we hadden, hè, vanwege allemaal politieke redenen. En nu zitten we er, en de belangen zijn inmiddels zo verstrengeld, je kan niet terug. Dus dat is, het, is, uh, is het heel plan, vervelend. Is het plan van Merkel van, van de week om dan die politieke unie toch maar eens te gaan forceren, eventueel alleen met een aantal uh, voorhoedenlanden, is dat de weg die jij ziet ook of niet? Ja, dat is, ben ik bang, de enige weg. hoe Misschien hoe niet leuk je het ook vindt. Uh, maar het gek is dat we dus door hoe we het financieel geregeld hebben. straks gedwongen worden om ook politiek uh, een unie te worden. Maar dat is de enige manier die erop zit. En er, is, er wordt nu ook gepraat over een masterplan. Nou, daar is al een beetje wat over uitgelekt wat het misschien gaat worden. Uh, maar het betekent in ieder geval dat landen uh, ja, veel minder macht krijgen. Dat er echt een soort Europese minister van Financiën komt. Dat je uh, als land. Alleen maar mag uitgeven wat je aan belastingen binnenkrijgt. Dus je hebt per definitie geen tekort. En als je meer leuke dingen wil doen, stel maar, willen een, uh, een noord-zuidlijn bouwen, of weet ik veel wat dan moet je vragen van, mogen we daar extra geld voor lenen? Dus in principe moet iedereen dan zijn huishoudboekje sluitend hebben. Nou, het is toch een verschrikking, een huishoudboekje sluitend hebben. Wat een ouderwetse Echt? gedachte, Hans. Nou, ja. uh, uh, uh, ja, geen goed nieuws. Uh, vage hoop, Europese Unie, we gaan het allemaal zien. Jij wordt ongelooflijk bedankt voor je, voor je toelichting weer, Hans. En, en, slaap lekker, vooral. Wow. Janne. <laughs> Dag, Dag, Hans. Hoi. Ja, het aantal jonge coma-zuipers in het gooi is in twee jaar tijd verdubbeld. Depressieve rijke luiskindjes, ouders ook misschien allemaal knetterlam... wat is er in godsnaam gaande in Hiddelowoet en omgeving? We bellen met Irma Lameris van de GGD in Hilversum. Goedenacht, Irma Lameris. Goedenacht. Goedenacht. GGD Hilversum bent u van. En in 2011 zijn er ruim 50 jonge coma-zuipers opgenomen in het ziekenhuis. Twee keer zoveel als het jaar daarvoor. Twee keer zoveel als het gemiddelde van Noord-Holland. En daar wordt wat afgezopen in Noord-Holland. Dat weten we allemaal. Wat is er aan de hand, mevrouw Lameris? Uh, ja, de, de, dit is duidelijk het topje van de ijsberg. Gewoon, er zijn vijftig jongeren inderdaad vorig jaar uh, met een alcoholvergiftiging opgenomen in het Tergroei ziekenhuis. En helaas uh, zit daaronder een hele grote groep jongeren in de Gooi en vestrijk maar ook in de rest van uh, Nederland. Die heel erg veel drinkt met het risico inderdaad op alcoholvergiftiging. Maar het schijnt te gaan om probleemloze pubers. Dus ja, pubers die eigenlijk te gelukkig zijn en denken, kom we zetten het op een zuipen." Dat is toch een beetje raar. Nou ja, het valt in ieder geval op dat uh, het, uh, de kinderen zeg maar, die met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis opgenomen worden, dat die echt van alle schooltypes zijn, allerlei soorten sporten zitten. Dus het zijn inderdaad de reguliere jongeren. Het is niet een bepaalde uh, groep die eruit springt. Zeg maar, hoe zou, dat, hoe zou dat komen, denkt u, mevrouw Lammeren? Is dat ze in het gooien? Dan zou je toch inderdaad zeggen: daar zit, er zit wel wat geld. De mensen die er goed gelukkig op, het is daar hartstikke gezellig. Ik woon er zelf ook in de buurt. Waarom zuipen die kinderen zoveel? Het is zijn gewoon hockeyfeestjes, of niet? <hijen> nou, het zijn niet alleen de hockeyfeestjes. Dat is, uh, dat is, komt dus juist uit die cijfers dat het bij alle kinderen voorkomt. Ook kinderen die niet op de hockey zitten, maar gewoon op de voetbal zitten of op, de, of op een, een handbalvereniging of wat dan ook. Ja. Uh, nou ja, Wat natuurlijk gewoon bekend is, dat alcohol is gewoon ontzettend uh, goedkoop en makkelijk verkrijgbaar ja, Dat is alles al gewoon... geweest. ...in het gooien, maar ook in de rest van Nederland. Dat is natuurlijk een reden waarom jongeren veel drinken. Daarnaast is het zo dat jongeren op een of andere manier het ook uh, cool vinden... ...om niet een beetje te drinken, maar veel te drinken. Uh, daarnaast zijn ouders redelijk tolerant zien vaak ook niet de gevaren van alcohol in. En wat wij zelf zien, uh, dat zeg maar, uh, drinken onder de 16 jaar is... Uh, afgenomen, Maar dat als jongeren eenmaal nou ja, zogenaamd mogen drinken... zeg maar vanaf 16 jaar mag dat natuurlijk in Nederland... of kun je in ieder geval alcohol krijgen... dan zie je dat ze niet een beetje gaan drinken... maar meteen veel gaan maar, drinken. Maar, maar, maar wat, wat, wat... al die dingen die u zegt, die waren volgens mij altijd al zo. En waarom is het dan nu ineens zo'n... Is, een... is, het, is, is het mode of zo? Ja, maar beetje het wel... gooi raakt ook een beetje in verval, Jan. Want een paar maanden terug was er ook al een enorme toename aan luizen... Hè? Onder, onder schoolkinderen Gof, in het gooien. Dus het gooien is het gewoon... <gacht> is het going down the drain. Ja, is het gooien een ghetto worden mevrouw Lameris? Nee hoor, ik denk dat het echt een hele normale regio is van Nederland. Maar waar inderdaad wel heel veel jongeren onder invloed van de reclame... en onder invloed omdat het zo goedkoop is... gewoon in de verleiding komen om veel te drinken. Horen we u ook een beetje zeggen dat u eigenlijk wel voor bent... dat die grens naar 18 gaat? Uh, ik denk dat het een hele goede ontwikkeling zou zijn. Uit onderzoek blijkt dat als de verkrijgbaarheid, als die uh, nou ja, aangepakt wordt... dat dat duidelijke effect heeft uh, op het drinkgedrag van uh, jongeren. Zeg, en wat u ook zegt, wat ik zo grappig was... het zijn bijna evenveel meisjes als jongens. Dat is toch in ieder geval een mooi stukje emancipatie, vindt u niet? Uh, ja, mooi, mooi. Ja, het is inderdaad het is geen verschil tussen jongens en meisjes... maar het is bij allebei natuurlijk zorgelijk dat er gewoon heel erg veel gedronken wordt. En zeg, wat drinken ze dan eigenlijk ja, het liefst? Dat zou je ook vragen. Nee, wat, ik wil oh. je zelf anders vragen. Maar vraag je dit maar. Dat is ook een vraag. Wat, hele wat boeiende is het? panje Of is het gewoon uh, brizetjes? Is, is er ook nog een verschil in? Dus uh, als je uh, kijkt naar school... gaat. Nou, ik, ik weet niet of er verschil is zeg maar, van wat de kinderen in de groenvestig drinken in de rest van Nederland. Ik denk dat dat niet veel uitmaakt. Wat over het algemeen wel bekend is, is dat het heel veel kinderen uh, zelf mixen. Dus ze hebben koperflessen sterke drank, mixen dat met cola of jus of wat dan ook. En hebben daardoor ook vaak niet door hoeveel alcohol ze drinken. Omdat ze vaak uh, in een dus hoeveelheid mixen... Eh, dat er een erg hoge alcoholpercentage... Hoewel. in de glas in zit. Zeg, maar wat ik dus wel wil vragen, zeg. Eh, eh, eh, eh, hoe gaat dat? Ik heb nog nooit coma gezopen. Maar wat gebeurt daar nou echt dan? Wat, wat, wat gebeurt er als je zoveel drinkt... dat je een alcoholvergiftiging krijgt? Wat, wat, wat gebeurt er dan? Uh, ja, dan worden je hersenen... Nou ja, alcohol dat komt, gaat natuurlijk in je bloed gewoon. Eh, het tast bepaalde delen van je hersenen aan. Eerst waardoor je gewoon wat evenwichtstoornis hebt. Maar op een is dat bij jongeren niet zo. Bij jongeren is het zo dat... Eigenlijk merken ze heel lang niets van dat ze alcohol drinken. Alleen plotseling vallen ze om. Omdat dan eigenlijk het, het vitale deel van de hersenen... Die hersenstandaard, die echt aangetast wordt. En gelukkig val je om. Want dan heeft je lijf niet zoveel energie nodig... om nog in ieder geval te blijven ademen. Maar het is echt heel erg belangrijk om dan zo snel mogelijk... Eh, naar in ieder geval 1, 1, 2 te bedden... en zorgen dat je in een ziekenhuis komt... zodat er medische apparatuur is... om je ademhalen en je hart... in ieder geval. ik begrijp het. Dus eigenlijk zegt u ineens... wij oudere mensen worden wat zachtjes kachel... wij ouderen, jij ja, sorry, jij bent ook al heel oud. Doe niet zo tegen me nou, hè. Meteen de eerste... maar goed, nee, maar ik bedoel, wij merken dat eerder... dat je gewoon dus wat wazig wordt... en een beetje met de begint te praten... en dan denk je, nou, misschien niet zoveel meer drinken... maar die kinderen, die gaan helemaal goed... tot het moment dat die hersenstam ineens... bam! Nou ja, dat is inderdaad een hele verrassende ontwikkeling. Nou, die hersenen zijn daar nog in ontwikkeling. Maar inderdaad, volwassenen die krijgen wel zo'n signaal dat je op een gegeven moment denkt... nou, misschien ja, moet ik wel. even wat gaan, minder gaan drinken... of moet ik even een glas cola of wat te water gaan drinken. Het is nu genoeg geweest. Jongeren kunnen op een of andere manier uh, doorgaan... nog vrolijk over hun lijn stappen en op de fiets uh, stappen en omvallen. Maar mevrouw meer is dat komen zou zuip Ik begreep dat het eigenlijk heel erg aan het afnemen was in Nederland onder jongeren. Nee, dat is niet zo. De cijfers in heel Nederland zijn toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Drinkt u trouwens zelf alcohol? Ik drink zelf met mate alcohol. Heeft u ook zo'n kater vandaag? Nee, van de voetbal. Oh, een massieve kater. Echt? Nee. Ja, het, de uitslag van Nederland was toen lucht. Zo, de ja, Nee, nou, Je hebt gewoon twee keurig, twee glazen wijn genomen en een lekker water verder. Nou, u bent een hele verstandige vrouw, ik hoor het al. Mogen wij u uh, hartelijk bedanken voor deze verhelderende informatie... over het uh, koma zuipen in het gooien. Janneke, nog iets vragen? Zachte nacht, het enige wat ik haar uh, nou, doe te wenseren. hartstikke wens mooi. zachte ja, nacht. Wel ja, rusten, dag. dag. Dag. Wat een geleuter. En? Wat een geleuter. Daar gaan we een kind kan zien dat we met deze opstelling... nog geen deuk in een pakje voetballen maar onze bondscoach ziet het niet. En blijf vasthouden aan een defensief middenveld en een kansloze spits. Oranje heeft een nieuwe leider nodig en een beetje snel ook. Ja, dus Belgraad is een 0800-121... dan geef je mening over de stelling... als we Bert van Marwijk nu ontslaan... winnen we alsnog het EK graad. De lijn is nu allemaal even bezet, maar blijf het proberen... want we willen je mening horen. 0800-121... meer mening over de stelling als we Bert van Marwijk... nu ontslaan, dan winnen we alsnog het EK. En we gaan naar Boukenbos. Boukenbos. Goedemiddag. Ja, goedendag Bouke. Hé. Hey. Ja. Hé. Hey. Nou, kom maar. Nou, wat is een nou overstelling? Oh, god, krijgen we dit weer? Nou als Bert ontslagen wordt, dan wordt het onrustig en gaat het gewoon helemaal fout. Nee. Ja, jij gelooft nog keer. Het dat was hem. Ja. Ben je er Ja, Jan, de... Jan is ook klaar met je Bouke? Sorry. Ik had me, uh, nu je er toch bent, hier, Janneke, even oh. een vraagje. Oh, kom maar Tuurlijk, Bert, uh, bauke. Uh, Klopt dat je op de knip hebt gezeten? Dat klopt. Oké. Okay. Nou, heb jij ook op de knip gezeten? Ja, ik ook. Goed zo. Nee. Wat een geleugde. Zo, Huub, heb jij ook op de knip gezeten? Ik heb niet op de knip gezeten. Nou, Sorry, mag ik even ja, één ja. ding opmerken? Iedereen die belt vanavond komt uit Brabant. Wat is dat? Ja, ik kom ook uit Helmond. Uh. Jij komt ook uit Helmond zelfs? Ja, hoor. Daar oh. heb ik dus op school gezeten, Jan, vroeger. Oh. Ja. Maar Huub, oh. vertel, wat vind jij van, van onze Bert? Um, je moet nog een Rijk, Goed zo. Nou, fantastisch. Dank je wel. Wat een geleuter. Niels, heb jij iets zinnigs te melden vanavond? Ja, ik heb ook op de clip gezeten. Oh, nou, dit is toch nou, leuk? leuk? Echt, wat nee, in, maar, ik in een uh, krankzinnige uh, gesticht van mensen die op de Wat is de kip eigenlijk? Dr. Knippenberg College, het Helmond. En is dat een school? Een middelbare school. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Maar ik heb een vraagje aan jou Roos. Die ja, is er niet, Ja, ik had op je Twitter gelezen dat jij 1 over 3 had neergezet. Waarom kom je daar nou toch bij, joh? Hoe kom ik daarbij? Heb je er al zo weinig vertrouwen gehad? Nou nee, dat heet realisme nieuws. Kijk, broer, als je op een gegeven moment ziet, die mensen die kunnen gaan winnen net met van een, van een bieren uit Noord-Ierland. En ja. vervolgens verliezen ze de rest alles in de voorbereiding. En niemand is plan om even er te kijken wat er aan de hand is en er iets aan te doen. Ja, dan gaat ja. de dikke kans dat je weer verliest. Hè? Wat dacht jij ervan? Ja, dan ga je toch niet echt uh, een, een, een date-team op, uh, op, uh, op 1-0 zetten? Nou ja, ik bleek wel gelijk. Ja, als je Duitsland gaat verliezen, maar geen delen maken? Nou ja, dat blijkt toch voor mij. Nou ja, goed. We gaan het rusten. Je slaap lekker. En hey, ja, we hebben ja, nog één een... Dankjewel, Niels. Dag. Ja, gelukkig. gelukkig. Ja. Jaspers, Jasper. Jasper, als je nu gaat vertellen dat je ook op de knip gezeten hebt, dan hang ik je onmiddellijk op. Ja, helaas. Nou. <laughs> heb jij ook op de knip gezeten? Ja, jawel. Nou, ik vind het leuk, Jan. Echt? Ik vind nou, het nou, leuk. Ja, ik, heb, ja, ik moet mijn woord houden. Ik vind het leuk. Nee, de Japi is, is grootste... Heb je ook van... meneer Greefraad gehad voor Duits en Nederlands? <laughs> ja, oh. <laughs> nee. <laughs> nee. Nou, dat is niet. Wel voor. Ik weet niet vak, maar wel een ander, ander vak. Leuke vent, hè? Ja, ja, op zich wel. Hé, hey, maar Jasper, even naar Bert van Marwijk. Wat vind je van Bert? Ja, ik, ik, ik, ik, wil, ik wil weg hier. Ik, ik trek het niet Ik zit met een zootje Als jij toch allemaal op de school gezeten? Heeft nee, iemand goed, van woensdag. jullie ook... Ja. Jasper, ja, vertel. Woensdag wenden we gewoon met 3-0 en dan klaagt niemand meer. En dan, ja, uh, wordt er goed, er een als het uh, gemiddelde intelligentieniveau van de knip in Helmond... ongeveer zo hoog is, dan uh, hoef ik ook verder niks van te weten. Ik vind het een mooie, mooie afsluiting Positieve gedachten. De Nanook. Het ging zo lekker, hè? Het was zo'n leuke eerste uitzending met Janneke. Het was een leuke, sterke vrouw... die veel belangstelling <laughs> voor seks heeft. En Martin Schimek toch helemaal in de hoek gezet heeft. Jan Roos... Heel veel plezier op de naadcamping. Ik zit hier met een gekke gesticht Echt? vol met mensen... die op de knip in Helmond gesleden hebben. Ik kan het niet meer aan. Jan, ik, wil je er nog iets over kwijt? Nou, Jan, Ik vond het gewoon heel gezellig. Ik, ik, ik, ik voel dat we dichter uh, nader tot elkaar ja, komen. Dat, dat dacht ik eerst nader, nader, ja, ja, nader, ook. Op... Nee, nee, het, het, het, het eind is toch helemaal misgelopen. Het ging toch weer een beetje down de door. Ja, hartstikke de groet eind. aan alle leraren op de knip in, uh, ja, in Helmond. Vooral meneer Greepvroet. We zijn dol op u. Duits en Nederlands. Fantastische leraar. Heeft heel veel zieltjes gewonnen. De hele Zuid zit vol met mensen die, met meneer Greepgoed... op <laughs> school gezeten hebben op de knip in Helmond. Wat een superfeest. heb je eigenlijk op school gezeten, Jan? Ach, gewoon in Alkmaar, gewoon in Nederland. O in Alkmaar? Ja. Goh, wat boers. Ja. Nou Jan, geef me nog even een klapzoen voor we eruit gaan. Nou, ik ben ben je nou echt zo'n zo'n seks iemand of, of nee, is dat allemaal geacteerd? Ik doe het een beetje omdat ik dacht voor, dat jij dat leuk vindt. Uh, nee, nee, nee, nee, dat vind ik ook wel leuk, maar als is het fake. -t. Je kan toch wel beter faken fake dan mine Je weet het toch oh, Jan, je weet het toch. Dat oh, doen we niet. Faken doen we niet, de knippen in helmond jongens. Nee. Het is het uh, het wordt niet gefaked in Helmond. Brabant is echt jongen. Ja. Je weet toch. Brabant is echt. Met die nou, gedachten? Eh, Nederland, Duitsland, 3-0, volgens Jaapie de Groot. En dan is het zo. We gaan naar het nieuws. Welterusten. Hartstikke bedankt. Dit was Echte Janne. Slaat Met die Tot ziens. Tot ziens. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Ja. Ja, Hoe ja, weet ja. je dat nou, Martin, dat jij niet mijn type bent? Kijk. Dit is slim, hè? Dit heet ruimte